Vijf uur, René van Brakel met het NOS Journaal. Ongeveer vijfduizend mensen hebben gisteravond in Alfa aan de Rijn... stilgestaan bij de schietpartij die zaterdag zeven mensen het leven kostte. Met een minuut stilte, toespraken en het leggen van bloemen... zijn de slachtoffers van het bloedbad herdacht. Waarnemend burgemeester Eenhoorn sprak van een pikzwarte dag... die diepe wonden heeft geslagen... Hij prees een aantal inwoners van Alphen die met gevaar voor eigen leven probeerden andere mensen te redden. Eén van hen is daarbij omgekomen. Premier Rutte bood ooggetuigen een luisterend oor. Hij noemde de schietpartij een onbeschrijfelijke daad van een eenling. Op basisscholen in Alphen krijgen leerlingen vandaag begeleiding van de GGD. Veel kinderen hebben nare dingen gezien. De winkels in winkelcentrum De Ridderhof gaan vandaag nog niet open. De politie heeft na een lange klopjacht in Ravenstein in Brabant een man neergeschoten. Hij zou samen met een ander een inbraak hebben gepleegd in Apeldoorn. De twee sloegen op de vlucht voor de politie en na een lange achtervolging werden ze in Ravenstein klemgereden. Bij de aanhouding schoot de politie een van de mannen neer. Hij werd geraakt in zijn bovenlichaam en is zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. De andere man is aangehouden. Kolonel Gaddafi heeft een voorstel van de Afrikaanse Unie geaccepteerd... om tot een oplossing te komen voor het conflict in het land. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Suma gezegd... na een gesprek met de Libische leider in Tripoli. De delegatie van Afrikaanse presidenten onder leiding van Suma... legt het voorstel vandaag ook voor aan de opstandelingen in Benghazi. Suma spreekt van een routekaart voor een staakt het vuren. Dat moeten we een kans geven, zei hij. Er is ook gesproken over een mogelijk vertrek van Gaddafi... maar het is onduidelijk wat daar is uitgekomen. Het weer, eerst nog kans op mist. Het is tussen de 2 en 5 graden. Later zonnig en tussen de 15 en 22 graden. In de avond neemt de bewolking toe en kan het gaan regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven. <middels>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 Da -da -da. Uh, welkom terug in het laatste uur van uh, deze goede nacht. Het is tijd voor het goedemorgen van Jan Emous. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emous. Goedemorgen. Nou, de werkwijze van hedenochtend in het uh, muziekhoekje is uh, als volgt: Ik heb uh, blind iets uit de kast getrokken. Um, en dat heb ik echt eerlijk gedaan. Ik was eerst van plan om iets blind uit de kast te trekken. En als ik het niet mooi vond, dan trok ik wel iets anders blind uit de kast. En als ik dat niet mooi vond, dan was ik bereid om tot een keer of tien iets blind uit de kast te trekken. Tot het me wel zou bevallen. Maar ik heb het eerlijk gespeeld één keer blind iets uit de kast getrokken. En wat was dat? Dit. up your sleepy head, put on some clothes, shake up your bed, put another log on the fire for me, I made some breakfast and coffee, look out my window, what do I see, a crack in the sky and a hand reaching down to me, all the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you I think about a world to come Where the books were found by the golden ones Written in pain, written it all By a puzzled man who questioned what we were here for All the strangers came today And it looks as though they're here faces in golden rays, don't kid yourself, they belong to you, they're the start of the coming race, the others a bitch, we finished our news, homo sapiens have outgrown their use, all the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Pretty Things van uh, David Bowie was dat. Het uh, intro, uh, het hele fraaie intro, werd gespeeld door Rick Wakeman. Een man die we later in de jaren 70, want dit nummer komt uit 71... Uh, zouden tegenkomen in groepen als uh, Yes. Een beetje ingewikkelde symfonische flauwekul uh, muziek heeft hij eigenlijk gemaakt. Een heleboel solo uh, dingen ook. Uh, de, de, de vrouwen van Henry de op muziek gezet en zo. Ik heb er helemaal niks mee. Maar dit deed hij heel leuk en hij heeft nog meer dingen leuk gedaan. Daar kom ik zo op terug. Wat zeiden ze nou van het intro van Oh You Pretty Things... gespeeld door Rick Wakeman? Dat is gejat van de Beatles en wel hiervan. Ja, nou, Ik vind het een beetje vergezocht om te zeggen dat uh, Martha My Dear gediend heeft als basis voor het intro van Oh You Pretty Things, zoals uh, Rick Wakeman dat voor David Bowie speelde. Ik denk bovendien dat Bowie en Wakeman van zichzelf genoeg talent in huis hebben om niet te hoeven plagiëren. Maar goed, er zit wel een vage gelijkheid in. Goed, Rick Wakeman. Naar hem wil ik weer eventjes terug. Hij heeft uh, bij veel hits meegespeeld. Uh, min of meer naamloos toen nog. Space Addity van Bowie. Daar heeft hij de mellotron op bespeeld. De voorganger van uh, de synthesizer. En hij heeft ook een mooi intro gespeeld. Bij uh, Morning As Broken van uh, Cat Stevens. Mooie muziek van Cat Stevens. Ik heb wel een tijd lang een beetje moeite gehad met de man... omdat hij in een uh, interview ooit heeft gezegd... dat hij wel uh, achter de, die uh, doosbedreigingen tegen Salman Rushdie uh, stond. Later heeft hij dat weer herroepen. Uh, heeft gezegd dat dat weer een uh, ja, theoretische opmerking was of zoiets. Maar goed. Zijn muziek is wel mooi, zullen we maar zeggen. Uh, ik wilde nog eentje van hem laten horen. En wel Lady Darbanville. Gewijd aan zijn uh, toenmalige vriendin. Patty Darbanville. My Lady Darbanville. Why do you sleep so still? Take you tomorrow And you will be my fill Yes, you will be my fill My Lady D'Apanville Why does it grieve me so? But your heart seems so silent Why do you breathe so low?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 This rose will never die, this rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die, this rose will never die. Ach, die Cat schreef een mooi liedje voor zijn vriendinnetje. Patty daarvan viel. Maar ja, hoe ging dat? Vriendinnen kwamen, maar ze gingen ook wel. In dit geval naar uh, Mick Jagger. Vond uh, Patty kennelijk een aantrekkelijker man dan Kat. Zullen we dan maar afsluiten met uh, Gamer Shelter van de Stones. Tot volgende week. Ja, dat was toch lekker om zeven voor half zes op deze maandagochtend 11 april hè, dat je dan gewoon eventjes Gimme Shelter van de Rolling Stones hoort en dat maakt het dan voor mij weer goed dat ik naar die andere twee platen daarvoor heb moeten luisteren. Jan, wat doe je me aan? Dat vond ik echt Cat Stevens. Girl, you're a woman soon my lady da Oh, ik haat Oh, nee, dat mag ik mag niet zeggen, ik haat helemaal niks. Ik vind dat echt vreselijke muziek. En dat vond ik ook al in de jaren zeventig. Toen ik op de middelbare school zat. Als die Cat Stevens kwam, dan wist ik niet hoe snel die radio uit moest. Maar dankjewel, Jan Emuis. Want ik vond uh, Martha My Dear ook weer prachtig van de Beatles. Goed, we gaan uh, iets anders doen. Daar zitten mijn vrienden, ik vertel een verhaal Wat mij laatst is overkomen. Ik was op weg naar de stad, ik reed langs het kanaal Waar een schip van de zee lag te dromen Een vrouw hing de was op, keek bezorgd naar de lucht Het was een mistroostige morgen Ik was op weg naar een vriend die uit de balkan terugkwam Ieder mens heeft weer andere zorgen hij ging bij het leger, ik werd passivist Verstreden elk voor een betere wereld Ik werd door de jaren geducht demonstrant En hij in het leger een wereld De moord op de moslims in Srebrenica Had zijn eer en geweten gespleet. Er niets aan te hebben gedaan, maakte dat hij niet kon vergeten. Ik fietste naar huis, kwam weer langs het kanaal, waar nog steeds dat schip aan de kant lag. Ik zocht als altijd naar de moraal die dit keer niet zo voor de hand lag. Een week of drie later hoorde ik dat mijn vriend zich van zijn leven beroofd. En ik bad nog die dag voor het eerst in een moskee. Wat ik heb nog niet meer aan Ik weet nog dat ik zei: ik geloof niet in God, maar Hij gaf mij een simpele bede. Ik ging door de knieën. Boven mijn kop naar de grond, staan op de stilletjes. Vrede, vrede, vrede. dat ik erg goed zingt, maar hier komt het prima over. Het is dus een verhalend lied, een lied met een boodschap. En hij maakt het voor een groot project van het herinneringscentrum van Kamp Westerbork. Hoe belangrijk zijn niet die verhalen van mensen die in oorlogssituaties duidelijk stelling namen? En hoe belangrijk is het niet om te beseffen dat de vraag wat zou jij doen... helemaal niet zo gemakkelijk te beantwoorden is? He, wat is goed en fout in tijden van nood? Wat zijn je verantwoordelijkheden? Hoe verdraagzaam moet je zijn? He, moet je je verzetten of moet je je eigen hartje redden? Ooit werkte ik bij de subfaculteit politicologie in Amsterdam. Ja, ik was gewoon maar secretaris, hoor. En toen las ik in een interview met een van de hoogleraar... wat ik een aardige man vond, Lucas van der Land... een hele opmerkelijke uitspraak. Hij zei... Wie mijn vrienden zijn, dat zijn zij bij wie ik weet... dat ik altijd kan onderduiken. Daar is me altijd bijgebleven. Ja of nee zeggen, aanvaarden of je verzetten... Het natuurlijk van alle tijden, hè? niet per se in tijden van oorlog. Nou, daar, gaan, daar ging dat lied van Freek ook over. Om, het gaat over, uh, Ja, misschien is de vraag gewoon belangrijker. Ben jij mens genoeg? Nou, Muzikant, uh, singer, songwriter Maarten Peters die bedacht dit grote project. En is uitgemond in een cd met liedjes van hemzelf. Uh, maar ook van Freek de Jonge, Claudia de Brij, Maarten van Roosendaal... De Kast, Moek, Extints, Frederik Spicht, uh, Lisbeth List, Margriet Eshuis. Het meeste werd trouwens speciaal voor dit project geschreven. Ik geloof niet alles, hoor. Het meeste trouwens door Peters zelf. Maar er is ook nog een dvd bij met een aantal verhalen van mensen... ver in de tachtig die stelling namen in de Tweede Wereldoorlog. En die zich... Uh, Verzet het dus en daar de consequenties van uh, gedragen hebben. Nou, ik laat u het verhaal horen van Mieke Steensma... die 16 was toen de oorlog uitbrak... en zich zorgen maakte om haar uh, Joodse vriendin Carla. Vooral als de Duitse bezetter steeds meer maatregelen neemt... tegen de Joodse be bevolking. We zaten op de meisjespadvinderij. Dat was een grote liefde van ons. Dus zodoende ben ik heel, heel verknocht aan de geraakt. En 42 werd het hachelijk. Dus toen werd ik op een gegeven moment, toen kwam ik daar weer. En toen zei Carla's vader: Kom eens even binnen, kind. Ik heb je wat te vertellen. En toen kreeg ik te horen dat ze gingen onderduiken in Amsterdam. En toen dacht ik, Amsterdam, die rotstad... waar ze ontzettend veel Joden weghalen en op transporten zetten. Maar toen zeiden ze tegen me... ja, maar we hebben een heel goed adres, dus zitten we niet over in. En eh, dat, dat zal wel lukken. Dus toen zei haar vader eigenlijk tegen me... En je laat ons toch niet in de steek, hè? En dat is eigenlijk een soort opdracht voor me geworden. Want inderdaad zijn ze ondergedoken in Amsterdam. Maar ik kreeg als een van de weinigen, denk ik tenminste... het adres, het onderduikadres, en de valse naam... waar ze op hun, op hun valse paspoort hadden. Ik heb geen moment gedacht van dit is gevaarlijk. Ik dacht, nou, wat ik helpen kan, dat zal ik doen. Dus ik ben gaan corresponderen met Carla. En eh, we stuurden dus bonnen mee. We hebben van alles en nog wat gestuurd. Ik ben er zelfs een paar keer geweest in Amsterdam. En toen was ik zo onder de indruk dat ze ergens vier hoog boven in Amsterdam, zo'n trappenhuis, zaten, op elkaar. En dat ze er eigenlijk niet uit konden, telkens. En dat ze dus helemaal afhankelijk waren van de mensen die heel goed gezind waren. Dus ik kwam thuis en toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is toch iets verschrikkelijks. Hier kan ik toch niet zeggen, ik doe het niet meer. Maar mijn moeder was als ze dood. En dan zei ze tegen me, kind, waar ben je mee bezig? Toen zei ik, mam, ze kan niet anders. Maar het zit er maar niet op, want ik ben heel voorzichtig. En ik zeg, als ik vanmiddag, vanavond om zes uur niet thuis ben... dan pas mag je ongerust worden. Toch komt de ziekenheidsdienst Mieke op het spoor... en ze wordt aangehouden in de apotheek waar ze dan werkt. En toen kwam er met een ongehoofelijke schreeuw... kwam er een, een vent binnenstappen. En daar herkende ik meteen een van de beruchte NSB'ers uit Gouden van. En die zei, is hier een Willemia Steensma? En <coughs> schreeuwde die. Ik dacht, ja al moeilijk zeggen dat ik het niet ben. Ik zeg, dat ben ik. Dus hij liep met mij mee zegt, dan moet je me even verhoren. En toen ik bij de SD ondervraagd werd en ik natuurlijk panisch was... kwam er een hele armada van Engelse vliegtuigen over de Gouden. Die begonnen toen overdag op te vliegen naar het Doroorgebied. En dat, dat ging zo zoem, zoem, zoem. Idioot, maar ik verloor mijn paniek. En ik zat te praten tegen die vliegers in de lucht. En ik zei, jongens, geef die rotmoffen van katoen. En ik zal niets zeggen, hoor. En toen was het weer zoem, zoem, zoem. Niet doen, niet doen, niet doen. En toen heb ik inderdaad me verder helemaal niets meer aan te horen. Ja, Mieke verraadt haar vriendin Carla niet, maar blijft gevangene en komt tenslotte terecht in het Duitse vrouwenkamp Ravensbrück. Dat was een verschrikkelijk kamp. En we hebben dus twee weken in de quarantaine gezeten. En krioolden van de vrouwen, want uh, de, ze kwamen uit heel Europa. Want Duitsers gingen verliezen. Dus ze maakten hun en stuurden alles naar Duits grondgebieden. En dit was het grootste vrouwenkamp in Duitsland. dus Het was een overbevolking. Tienduizenden vrouwen tegelijk. Dus dat was een, een, een vreselijke toestand. Je hebt de mensen leren kennen in alle maten en soorten, van puur slecht tot puur goed. Want waarom hebben wij het met zoveel mensen overleefd? Omdat we juist voor elkaar waren. Palszonden voor elkaar. Als er iemand op het appel inzakte, dan ging je er met twee naast staan en dan hield je erop zonder dat ze in de gaten hadden. Iedere glimlach die je uitzendt, keert weer tot je terug. En dat zijn we een beetje vergeten in deze maatschappij. Ja, omdat het met die rauwe woorden en, en het, dat onhebbelijke gedoe... Tot, op de televisie, met, met debatten, op straat... En dan denk ik, mensen, wat doen jullie gek? We hebben het zo verschrikkelijk goed hier. Dat is eigenlijk omdat ik gezien heb hoe vreselijk het is... als je niets meer hebt. Na de bevrijding komt Mieke via allerlei omwegen eindelijk thuis. Ze is dan twee jaar weg geweest. En ik zag die contouren van Gouda. En de tranen binnenlopen. En ik heb dat hele eind lopen huilen. En toen was ik in Gouda op de singles. En toen ging ik rennen. En ik dacht, nou moet ik naar huis. Ik wou niemand anders zien dan mijn moeder. Nou ja, toen stond de wereld zo. He? Dus moeder en dochter, na bijna twee jaar, zagen elkaar weer. En hebben elkaar omhelst. En, uh, we hebben ze dan huilen, we hebben ze dan lachen. We hebben... Ik weet niet hoe lang het geduurd heeft. Maar ik was, eindelijk was moederloze veulen weer thuis. En toen boven heb ik gezegd, ik heb niet veel voor u mee kunnen nemen. Maar dit heb ik heel duizend doorgesmokkeld. En moeder keek het en ik dacht dat ik een druppel gemaakt had. He? En moeder keek het en zei... Kindje, wat mooi. Je hebt een traan voor me gemaakt. En dat was ik me niet bewust geweest. Ik zeg, u heeft gelijk. Dat was mijn grote vreugde, dat het zwijgen niet voor niets is geweest. En dat er drie dus overleefd hebben. Maar Carla zelf niet. Die is in Amsterdam, omdat ze het minst joods uitzag van het gezin. Die deed boodschappen, dus natuurlijk sterren eraf en, en een beetje vermomd. En die belde aan bij een huis, ik weet niet waarom. En, en daar zat de SD. Dus die heeft iedereen opgepakt die eraan aan de deur kwam. En toen schijnt Carla in, in wanhoop gezet: Oh god, en ik ben ook nog een Jodin. Toen is ingerekend en ze is naar borg gegaan en het Auschwitz. Eigenlijk zei ik godsendam, niet, niet uh, vergast, maar ze heeft dysentrie gekregen. En ze is nooit meer teruggekomen. Maar toen had ik wel het gevoel, nou, ik heb niet voor niks gezeten. Drie mensen hebben het gehaald. Jammer genoeg Carla niet, maar ja, zo was dat nooit helemaal. Als Met een van de elf liedjes op de cd. Het is een mooi project. Eigenlijk opgezet trouwens voor studenten op de pabo's in Nederland. Zij die later weer de juffen en meesters worden. En die de lagere schooljeugd die vraag moeten stellen. Wat zal jij doen? En hoe blijf je mens? Naar nou, allerlei giften kunnen de dvd en cd eh, gratis aangeboden worden aan al die studenten. En ze krijgen ook nog een mooi beeldje van Truus Mengen. Althans, dat kunnen ze winnen. En dat is voor hij of zij die het meest inspirerend dat gedachtegoed van het verzet weet vorm te geven voor de kinderen. En wij luisteraars, wij kunnen het geheel bestellen op de site van Kamp van Westerbork. We gaan naar de bios. Decisions shape your life. van Sofia Coppola. Volgens mij is ze ondertussen al zover... dat we niet meer hoeven zeggen dochter van... misschien zeggen we in de toekomst wel... ken je Francis Ford? Is de vader van... maar goed, daarvoor maakt Sofia misschien te weinig... blockbusters en ja, de Godfather films... die zijn waarschijnlijk niet die evenaren... Haar stijl en toon en smaak is gewoon anders. Misschien wat subtieler, ik weet het niet. Ik vond alle drie haar vorige grote films uh, zeker de moeite waard. The Virgin Suicide uit 1999. Uh, Marie Antoinette uit 2006. En vooral Lost in Translation uit 2003. Voor mijn zoon was het echt de ultieme film. Hij heeft hem geloof ik wel de keer bekeken. Hij was... 13 of zo toen hij uitkwam. 12 of 13 ging voor hem niet over de leegheid van bekendheid... en hoe je geleefd wordt, hoe je daarin kan vastdraaien. Voor hem ging het over die liefde die ontstaat tussen mensen... zonder dat die geconsumeerd wordt. Dat intimiteit heel iets anders kan zijn dan lichaam op lichaam. En dat een verlangen behouden en niet vervullen soms zoveel rijker is. Want vervullen betekent een verlangen verliezen. En dan moet je weer op zoek naar het volgende verlangen. Maar ja, het zit nou helemaal in die mens... En bedenk eens van tevoren wat er gebeurt met anderen. Als jij je verlangen vervult. Etcetera, etcetera. Nou, een eindeloze reeks wijze lessen lijkt mij. Bedankt, Sophia, dacht ik. Nou, en toen een maand geleden de eerste persviewing van Somewhere was. Uh, kon ik zelf niet. Dus ik stuurde mijn zoon. Nou, die kwam helemaal teleurgesteld thuis. Vond er geen reet aan. Nou, moest ik hem zelf natuurlijk ook gaan zien. En ja, ik ben het gewoon niet met hem eens. Maar ja, misschien moet hij nog wat groter groeien. om deze film te waarderen. Ik weet het niet. Deze film die gaat namelijk in eerste instantie over iets wat er niet is. Over een gemis over leegte. En dat is hartstikke moeilijk te vangen op film. He, zonder allerlei semi-filosofisch geoude hoer van de personages... of het gebruik van afgekloven symbolen he, voor leegte... of allerlei uh, clichés daarover. Nee, die Sophia die geeft ons nieuwe beelden. Bijvoorbeeld, de film begint met een uh, lege, droge vlakte... waarop een soort ja, racebaan te zien is. in ieder is een soort lus. En daar kan je met een uh, mooie sportauto eindeloze rondjes racen... Lekker hard rijden, in rondjes. Dat is wat er wat voorlopen, maar nog steeds van star quality... omgeven acteur Johnny Marco doet. Rondjes rijden, links het beeld uit, links het beeld weer in... rechts het beeld uit, rechts het beeld weer in. Want het camera-standpunt geeft alleen het midden van die lus weer. En het geluid van die auto, dat glijdt netjes mee... in de boksen van links naar rechts en weer terug. En dit duurt minutenlang... En het is eigenlijk, ja, heb je de film al gezien? Het is namelijk een metafoor voor de inhoud van het leven van Johnny. Die is er niet. Het bestaat uit lege herhalingen. Hè? Wonen in het chique Chateau Mamon in Los Angeles. Uh, doet, doen wat Marsha s, s ochtends door de telefoon opdraagt. Hè? Fotoshoot hier, tripje daar, opnametjes dus en zo. Nou, Johnny voelt zich fucking nothing. Not even a person. En dat is de enige directe zin die hij uit over wie en wat hij is. Maar dat doet hij pas nadat hij noodgedwongen veel langer eh, heeft moeten samen zijn... met zijn elfjarige dochter, de levenslustige, slimme, handige Clio. Nou, de film eindigt dan hoopvol, van nowhere naar somewhere wellicht. Hè. Johnny wordt gespeeld door uh, Dorf en hij maakt het waar. Hij is echt een star die iedere vrouw kan krijgen. Ik vind dat hij dat heel goed speelt. En die Clio, dat is fantastisch. Die wordt gespeeld door Ellen Fanning. En dat is een echt talent, net als haar zusje Dakota Finning, weet je wel, Die. Ik vond een goede film. Ik vond goede muziek ook. Hè? Je hoorde het al net in de trailer. Um, ja, dat kan niet... Ik koppel aan natuurlijk goed. Ze heeft natuurlijk weer de, de band van haar eigen vriend erbij uh, gesleept, Phoenix. En uh, ik, ik, je hoorde ook al Julian Casablancas van The Strokes. Nou, ik heb niet, geloof ik, de opname gevonden die gebruikt wordt in de film. Maar wel bijna zoiets. I'll try anything. Het is ook een hele mooie tekst. Volgens mij is het een beetje overstuurd, maar het lijkt zo te horen. Laat maar horen. be aware of five about Seven ways to go to school. Out. Seven ways to get ahead Seven reasons to drop out When I said I can see me in your eyes, he said I can see you in my pants that's not just Sit me down, shut me Dank je, Julian. Eh, we moeten weer door. Nog een film. Verdomme Oddie. Nest uit. Ontbijt het op het aanrecht. Niet uit het pak. U bent de vriendin van die wat volgende meneer? Nee, dat is mijn broer, die dikke. Samen wonen? Waarom heeft ze jou dat als eerste verteld? Waarschijnlijk omdat ze vermoeden dat jij zo zou reageren. Ik verbied het je. Ik kan bij me niks verbieden. Ik heb nooit begrepen wat jij in die lozen ziet. Dat staan zij. Hij maakt er aan het lachen. Hij houdt van, haar. Dat zie je toch zo? Ik hou van molly. Maar ik hoef niet overal Maarten bij. Nou, dan heb je pech. Als je molly hebt, krijg je Maarten erbij als een bonus aanbieding. Jij ja, bent denk ik de oudste vrouw die je kent die nog Kijk, uit Zak. Ja, let ik een paspop. Is dat het ergste wat je kan verzinnen? Ik heet Arthur. Oh. Let ik een naam. Jij bent verliefd. Tot over mijn oren moet ik eruit. Om door een ringetje te halen. Om door een hoepel. Molly. <middelen> Melvin. Leuk? Waarom? Jij. Jij bent leuk. Ik vind je leuk, maar ik ben niet verliefd op je. En dat ga ik niet worden ook. Vroeg hm. van de kan. We moeten weg. Er ziet weer Molly. Het is helemaal niks. Ik weet niet of ze kan. Ik heb alles fout gedaan wat ik fout kon doen. En ik heb er spijt van. Echt? Ik wil je met me trouwen? We gaan je proberen om beter te maken. We gaan chemotherapie doen, we gaan bestralingen doen. Maar oh, godverdomme is op met dat we. Ik ga dood en ik word niet beter. Weet je wat het met jou is? Jij stelt wel een vraag, maar je bent nooit geïnteresseerd in het antwoord. En ik wil dat niet. Aan het eindig is je mond... Opgeven voor mij. Alle tijd. Het kan niemand ontgaan zijn deze nieuwe film met Paul de Leeuw in een van de hoofdrollen. Het filmregie debuut van Job Goschalk en ook zijn scenario trouwens. U hoort het hele verhaal al eigenlijk in vogelvlucht langskomen. Hè? Paul speelt Maarten, een iets te dikke homofiele veertiger, muziekleraar. Heeft zijn carrière aan de kant gezet om zijn jongere zusje Molly, gespeeld door Carina Smulders, het nakomertje in het gezin, op te voeden. Uh, wanneer de ouders, zo'n twintig jaar geleden daarvoor, plotseling uh, allebei overleden zijn. Nou is Molly groot en uh, verliefd en uh, wil ze gaan samenwonen met acteur Teun. Gespeeld door Teun Luiks. Uh, niet de trouwste onder de mannen. Nou, Maarten die krijgt last van een lege nestsyndroom. Hij uh, krijgt er een hondje voor om dat te vullen. En hij heeft het moeilijk met het vertrek met Molly natuurlijk. Maar ja, nu is er wel ruimte voor een, een, een liefde in zijn leven. En hij valt prompt op de verkeerde, lijkt het, Arthur. Want dat is eentje die niet op mannen valt, zegt hij. Hoewel. Nou, ondertussen gaat Teun uh, een keertje te vaak vreemd. En vertrekt Molly. En uit wraak legt ze het dan ook nog aan met een jonge dierenarts. En uh, als ze dan zwanger blijkt, ja, dan, vindt, dan weet ze eigenlijk niet precies van wie. Dan vindt ze toch dat ze moet kiezen voor die teun. Maar ja, dan slaat het noodlot toe. Dan wordt ze ziek, dodelijk ziek. En ze gaat weer bij Maarten wonen. Uh, vaste bijstand wordt verleend door Reina gespeeld door Lineke Rijksman. Met haar reisbureau Winkel, de boezemvriendin van Maarten. En natuurlijk komt het allemaal goed met de liefde. He, maar Molly die zal overlijden nadat het kindje geboren is. En wie de vader is, dat, dat hoeft ze helemaal niet te weten, zegt ze. Het houdt van allebei. Nou, Het is een mooie, lieve en bevlagen geestige familiefilm... over wezenlijke issues, ja. Familie, liefde, vriendschap, ontrouw, geboorte, dood. Ga ze maar door, er zit echt alles zit erin. Een film uh, waarin ook de homoseksuele verliefdheid en liefde... zo normaal is als het maar zijn kan. En dat lijkt me in deze dagen, in deze dagen waarin uh, de algemene tolerantie... voor van alles en nog wat uh, enorm afkavelt, kavelt... lijkt me dat een hele goede zaak. Uh, de humor is subtiel, uh, soms uh, aangenaam puntig. De dialogen vind ik goed. De aankleding is ook helemaal prima in orde. Leuk om ook mokum eens een keertje uit te zijn... en lekker in, uh, in mijn uh, Den Haag rond te kijken... Uh, maar ja, toch even dit. Kijk, Paul de Leeuw als iets te dikke, gezellige, lieve, verzorgende nicht. Nou ja, dat is wel erg. één op één. Hm? Kan ook bijna niet anders, want Job Goschalk heeft de rol op Paul de Leeuw geschreven. Dus ja, veel is gewoon Paul zelf. Maar met een twist natuurlijk... Ach, dat geeft natuurlijk ook niet zo. Paul de Leeuw laat zien dat hij, dat hij ook kan boeien als hij serieus speelt. En uh, ik geloofde hem ook wel. Maar ik moet toch wel eerlijk zeggen dat ik heel erg dacht... dat ik naar Paul de Leeuw zat te kijken van... na al de tv-shows, gewoon lekker thuis met de kids en de man. Nou, ik weet het niet. Storender vond ik het feit dat Teun Luiks er precies zo uitziet... qua kleding, qua uitstraling, zelfs qua baardje... Als de rol die hij nu speelt in de tv-serie Adam en Eva. Dat vind ik een hele aardige serie die ik volg. Moet je nagaan, dat moet ik steeds doen in de uitzending gemeest. Want zondagavond doe ik natuurlijk mijn schoonheidsslaapje voor deze uitzending. Trouwens, ik vind die Rick Paul van Mulligen, dat vind ik ook zo'n leuk acteur. Dat is die jongen die het reisbureau-eigenaar Harmen speelt. Harmen Jan. Hé, hey, ook alweer een reisbureau, dat is ook toevallig. Nou ja. Afijn, die Teun Luix is hier, hier in, in, in die serie... een brave, gevoelige en goud-eerlijke knul uit het Zeeuwse boerenland. En in alle tijd is het opeens een hitsige, beetje macho, onaardige rondneuker. Nou ja, dat die twee beelden in mijn hoofd botsen, dat lijkt me echt logisch, hoor. Dat komt omdat alle tijd eigenlijk pas in september zou uitkomen. Waarom is het dan vervroegd? Misschien, ik weet het niet, als steun voor Paul de Leeuw... die nogal onder vuur ligt qua tv-werk... Geen idee. Maar het is op een bepaalde manier storend. Sorry, kan er niks aan doen. Nou, wat verder. Ja, Carina Smulder ziet er niet uit als begin twintig. Maar dat geeft ook helemaal niet. Ze was trouwens zwanger, hè, tijdens de, tijdens de opname. Wat lijkt me dat moeilijk om dan te spelen? Dat, dat, dat verdriet dat je dood moet gaan. Oeh, nou ja, goed... Ik vind het een goed actrice, zowel op de planken als op het witte doek. En Lieneke Rijksman, ja, die was natuurlijk weer prima. Dit keer als kettingrokende, witte wijn drinkende, vleesgeworden nuchterheid. He, totdat ze hoort dat Molly zwanger is. Dat vond ik een mooie scène. Ik heb zelden een actrice zoveel verschillende gevoelens vlak achter elkaar en door elkaar heen. en toch helder en herkenbaar hebben zien neerzetten. Ja, ah, dat is echt chapeau. Nou mensen, ik hoop dat het een hit wordt hoor. Want het is mooi, het is goed en het is secuur. En het is herkenbaar verteld verhaal over mensen zoals u en ik. Ah, op naar de volgende Gosschalk. Hij ontdekte overigens eh, ondertussen ook nog op, eh, op, op, op internet... Een, een hele leuke Friese zangeres. Elske de Wal, en die zingt het, eh, het lied voor de film. En het past gewoon goed de tekst. Komt ze. Another day, trying to find my place Caught in the crowd, I'm just another face. Trying to fly, learn how to fall It's never enough when you want it all I can't give up, give up Oh, you gotta believe Is for everyone who's lost themselves. Just carry on, carry on. Your time will come. Shooting for stars, waiting for. This is for everyone who's lost themselves. lost himself, but was Elske de Wal. En uh, ik kende er niet. Maar wij, onze technicus, uh, uh, Rolf, Rolf Schreuder, hè, ja. Die komt uit van uh, Radio Noord. En, en die kent het wel. Uh, hij zegt, oh wel. Maar hij zit me net even uit te leggen hoe dat zit met Groningers en Friesen. Dat wist ik allemaal niet. Ik ben heel achterlijk. Goed, nog een lied uit, uh, uit de film. Uh, uit uh, een film, namelijk bij de aftiteling van, uh, van de film Somewhere... klinkt dat deze heerlijke van Brian Ferry. Die heb ik heel lang niet gehoord. Goed, ik zeg tot volgende week. En vergeet de website niet, hè. www.adelinevandlieer.nl. Ik ben er hard mee bezig, moet beter worden. Mail eens naar hetgoedeleven.nl, vind ik ook leuk. Of zeg iets op Facebook. Of wordt gewoon vriend van mij. Bij Adeline van Lier. Ik blijf ondertussen uh, worstelen met Twitter en Audioboe. Toedeloen. They asked me how are you. My true love was true. Forced reply something here inside cannot be denied. Oh boy. They said some day. On fire, you must be alive. Smoke gets in your eye. So I chat.